Zes uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdik. En met straks in het NWS Radio 1-journaal staatssecretaris Van Rijn. Hij reageert op de grote zorgen over de herziening van de jeugdzorg. Nu eerst het NWS-journaal met Dorald Negens. Zware regenbuien hebben vanmiddag vooral in het oosten van het land overlast veroorzaakt. Buien kwamen rond het middaguur via Duitsland het land in. Zijn inmiddels via het noorden weer weggetrokken. Veel plaatsen stonden wegen en straten blank en liep de riolering over... In het Overijsselse Oost vloog een rieten dak in brand door blikseminslag. Ja, een grote vuurbal. Uh, het was geen ieder helemaal lig. De buurman die had nog niks in de aarde. Ik zeg gewoon huis in de brand, maar hij het helemaal niet door. Ook in andere plaatsen in Oost-Nederland ontstonden branden door blikseminslag. In Deventer liepen ook de spoortunnels onder. Bij gebouwen van de Universiteit Twente in Enschede liep het water naar binnen. KNMI heeft de waarschuwingen voor extreem weer inmiddels ingetrokken. Jeugdzorg Nederland vindt dat het overhevelen van taken van provincies en rijk naar gemeenten zorgvuldig moet gebeuren. De jeugdzorg reageert daarmee op een rapport van de Rotterdamse oud-wethouder Geluk. Die concludeert dat de hulp aan tienduizenden jongeren in de jeugdzorg vanaf 2015 in gevaar komt, omdat het onderbrengen van deze taken bij de gemeente dreigt te mislukken. De overgang zal veel te traag verlopen. Jeugdzorg Nederland steunt de plannen voor overheveling... maar vindt nog te veel zaken onduidelijk. De organisatie wil dat er harde afspraken worden gemaakt... zodat de overgang in alle gemeentes zorgvuldig gaat. Uit de Tweede Kamer komen gemengde reacties op de oproep van minister Ascher aan werkgevers en werknemers om met banenplannen te komen. Het kabinet trekt 600 miljoen euro uit en zal de helft van de plannen meebetalen... als die bijvoorbeeld leiden tot meer werk of stageplekken voor jongeren. PvdA-kamerlid Hamer vindt het een goed middel om mensen snel weer aan het werk te helpen. je zegt ook dat in heel specifieke gevallen sectoren een bijdrage kunnen krijgen als ouderen eerder stoppen met werken en zorgen voor banen voor jongeren. Hamer wil dat geen VUD noemen. Dus het is niet over de hele linie, we gaan weer minder werken of minder, minder lang werken. Dat zou graag zijn, want we zijn juist bezig om allemaal met elkaar langer te gaan werken. Maar het is wel heel specifiek dat daar waar in die sectorplannen die er komen voor de werkgelegenheid... een kans is op de, om de uitstroom van oudere mensen en de instroom van jongere mensen beter op elkaar te laten aansluiten. Om daar ruimte voor te bieden. De SP zegt in de reactie juist dat als je de deur naar de VUT op een kier zet en is daar blijven ras door... Nog geen drie weken na zijn aantreden... heeft de Palestijnse premier Rami Hamdallah... zijn ontslag ingediend bij president Abbas. Zijn kantoor laat weten dat aantasting van zijn autoriteit... de achtergrond is van het vertrek. Het is niet duidelijk of Abbas het ontslag van Hamdallah heeft aanvaard. Abbas benoemde Hamdallah aan het begin van de maand. Hij zou tot en met augustus aan het hoofd staan van een overgangsregering. Die zou moeten worden opgevolgd door een coalitieregering... van Fatah en Hamas. Arriva wil het treinverkeer tussen Den Haag en Brussel gaan verzorgen... Op de Lage Landenlijn moet elk uur een trein gaan rijden. Na het verdwijnen van de Benelux-trein maakte de gemeente Den Haag begin dit jaar al bekend dat er werd gekeken naar een intercity-verbinding met Brussel. De Benelux-trein werd vorig jaar vervangen door de Vira, die al snel uitviel. Bovendien deed de Vira Den Haag niet aan. De gemeente Den Haag, Brussels Airport en Arriva hopen dat de nieuwe trein in december 2015 gaat rijden. Maar als het kan, gaat Arriva al eerder het spoor op. De gemeente heeft bij ProRail al spoorcapaciteit aangevraagd... die nodig is voor een verbinding. De man die al de hele dag in een zendmast zat in Kuik, is opgepakt. De politie denkt dat hij iets te maken heeft met een brand vannacht in Kuik... waarbij drie mensen om het leven kwamen. Een moeder en haar twee tienerdochters. Dat er bij de brand opzet in het spel lijkt, is een schok voor de nabestaanden... zegt burgemeester Hillenaar van Kuik. Ja, voor hun is, is zeg maar dit laatste nieuws nog wel een extra slag. Want eigenlijk gaven ze aan, laat het alsjeblieft gewoon een ongeval zijn. Uh, maar dit is natuurlijk een afschuwelijke daad. De man die nu vastzit is 23. Hij klom vanochtend vroeg in de mast en is door een arrestatieteam naar beneden gehaald. Het weer in het noorden nog buien. Het wordt overal even droog. Maar vanavond, vanuit het zuidoosten, komen er nieuwe buien. Vannacht wordt het dan opnieuw droog. Morgen bewolkt met een enkele bui bij 17 tot 21 graden. En het weekend is licht wisselvallig en koel. Cool. Hoe is nu de verkeersinformatie? De situatie op de wegen, Wijnand Spaan. Een avondspits is alweer bijna voorbij. Er staan nog wel een paar files rond Utrecht en Rotterdam. En bij Amsterdam ook nog wel een enkeling, maar het valt echt reuze mee. De A15 vanuit Europoort, daar stond even een kapotte auto. Nou, bij Knoop en Benelux. De rijbaan is vrij, maar de gevolgen zien we nog wel. 9 kilometer file vanaf Rozenburg. En de A50 Eindhoven richting Os, daar staat voor Veghel Noord. 4 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is nog even dicht. KPN introduceert KPN 1.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 Dat zijn de architect, de aannemer, de metselaar, de timmerman, de elektricien, de stucador, de loodgieter, de schilder, de stratenmaker, de keukenleverancier, de hovenier, de interieurspecialist, de binnenvaartschipper, de vrachtwagenchauffeur, de vuilnisman, de bibliothecaris en jij. Gelukkig kan het nog anders. Ga nu naar www.bouwnouop.nl en geef steun aan maatregelen die het verschil maken. Leuke laptop.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 Het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. De 7 over 6, goedenavond. Een modeshow voor mensen met lichamelijke beperking. Een restaurant in Amerika waar Tony Soprano een tv-legende werd. We maken heel wat uitstapjes dit komend half uur. Ik begin in Den Haag, waar grote zorgen bestaan over de jeugdzorg. Er is waarschijnlijk te weinig tijd bij gemeentes om de taak van de jeugdzorg op zich te nemen. De commissie Geluk heeft dat onderzocht en uit het rapport blijkt dat het heel moeilijk wordt... om de overgang van deze taak van het Rijk en de provincie naar de 400 gemeenten in anderhalf jaar te realiseren. Voorzitter Geluk. Het is een uh, operatie die gaat over tienduizenden kinderen, heel veel kwetsbare gezinnen, uh, om een miljarden... En we kunnen ons niet veroorloven dat dat niet goed gaat. En waar wij ons zorgen over maken is dat de tijd, de tijd tot uh, het moment uh, van verantwoordelijkheid voor gemeenten, dus tot 1 januari 2015, gewoon te kort is. En want die, die tijd is niet anderhalf jaar, die tijd is nu nog een paar maanden waarbinnen gemeenten uh, een beleid moeten ontwikkelen en ook afspraken moeten maken met andere gemeenten en uiteindelijk zorg moeten inkopen. En dat tijdpad is zo ongelooflijk krap geworden dat wij in ons rapport hebben gezegd van nou, Rijk, eh, staatssecretarissen, justitie, VWS... Eh, ook provincies, gemeenten, gewoon vol aan de bak om ervoor te zorgen dat het lukt. Verantwoordelijk staatssecretaris Van Rijn schrikt niet van het rapport, zegt hij in een reactie. Nee, want we hebben de commissie geluk gevraagd. Uh, het is een hele grote verandering die zich gaat uh, voltrekken. Dat vraagt veel van gemeenten, overigens ook van het Rijk, maar ook van En We hebben gezegd, hou ons scherp. Dus bij elke stap die we in het proces zitten, bekijk dat kritisch en uh, geef adviezen over wat nou de komende periode moet gebeuren. En dat heeft hij nu weer gedaan. Maar die commissie zegt, het Rijk, u eigenlijk, bent nog niet scherp genoeg. Uh, dit is een pad wat we nog anderhalf jaar moeten aflopen. En de, in de volgende fase, zegt hij, is, is het heel erg belangrijk dat we nu duidelijkheid geven over zeg maar, de wettelijke kaders, die wet. En twee, maak stevige veranderplannen. En dat zijn nou precies de twee punten die we hebben afgesproken. Ik heb met mijn collega Teven afgesproken dat we alles op alles zetten om de wet uh, nog voor de zomer naar de Kamer te sturen. En we hebben met de gemeente afgesproken dat er uh, regionale veranderplannen komen te liggen. Zegt u eigenlijk, gemeente, wees niet zo ongeduldig, het komt allemaal wel goed? Nee, ik vind dat we allemaal ongeduldig moeten zijn. Dit is een grote operatie die op 1 januari 2015 uh, moet worden voltooid in die wetgeving. Daar moet iedereen zich heel goed op voorbereiden. Dus uh, een club die ons scherp houdt en die ervoor zorgt dat we de goede maatregelen nemen, dat is heel belangrijk. U praat over plannen, um, overgang van Rijk naar gemeente, gaat het over structuren. Maar uiteindelijk moet het natuurlijk om de zorg voor dat kind gaan. Is dat wel voldoende aanwezig op dit moment? Ja, dat is precies de reden waarom we zeggen van... we gaan niet alleen maar een wet maken of we gaan veranderplannen maken. Maar we moeten gaan regelen dat in die veranderplannen komt te staan... Uh, welke contracten de gemeente gaat afsluiten, wie dit allemaal betaalt... en wat dat betekent voor zorgenbieders en waarom doen we dat. Dat is juist omdat we kinderen die kwetsbaar zijn... niet tussen wal en schip willen laten vallen. Dus de jongeren die jeugdzorg nodig hebben, die kunnen vanaf 2015 ook rekenen op de zorg die ze nodig hebben, zegt u? Ja, dat is precies de reden waarom we die veranderplannen maken. Dat is omdat we zeggen van het is wel een grote operatie... en we gaan allerlei budgetten verschuiven... en de verantwoordelijkheden gaan anders worden. Maar er staat één ding nummer één. Dat is goede zorg voor kwetsbare jongeren. Zij staatssecretaris Martin van Rijn... in gesprek met verslaggever Marcel Bril. Herkent u de melodie meteen? De Sopranos, de Amerikaanse tv-serie over de maffia. Hoofdrolspeler James Gandolfini overleed afgelopen nacht. Hij werd 51. Gandolfini was Tony Soprano, zeven seizoenen lang. De slotscène van de serie werd opgenomen in het restaurant Holstens... in het plaatsje Bloomfield in New Jersey. Wat ziet good tonight? I don't know. Hij heeft een nieuwe boete. Hij heeft een nieuwe boete. De heeft een nieuwe to Hij heeft een nieuwe boete. Hij heeft een nieuwe boete. Hij heeft een nieuwe boete. Hij heeft een nieuwe boete. Hij heeft Um your restaurant. People are coming to the place shocked, sad. What's going on? What is er in de hand bij u in het restaurant? Um, people started showing up last night um wanting to take pictures of the booth and um sit in it and we were just inundated with people from the press and, and just fans of his. Veel media die kwamen, maar vooral veel mensen die wilden zien hoe het was in dat restaurant. Die bij het tafeltje wilden staan en ook zitten waar die laatste scène met uh, Tony Soprano was opgenomen. En inmiddels, uh, Mr. Carly, is die tafel gereserveerd. You made a reservation for that table. It's, it's a bit of a sacred place. Yes, um, you know, people since the uh, shooting of the final episode of... Come in and want to know where's Tony's table. En we just decided last night to um close the table down and put a reserve sign on it and uh leave it closed out of respect to the gentleman. Uit respect voor de acteur blijft nu even deze tafel bezet. Niemand mag daar meer gaan zitten. Wat gebeurt er? Leggen mensen bloemen neer? Are people are putting flowers there to pay their respect? Um, some people have uh brought flowers not too many more people are interested in coming in and, and just taking a picture uh there's a plaque on the booth, saying that, uh, this booth is reserved for the Soprano family and they get they like to sit and get their we have along the walls of the of, the shooting of the, uh, episode. Vooral wilden mensen foto's maken en even kijken naar het plakkaatje gereserveerd waar daar die familie Soprano zat en kijk naar de foto's hebt u hem wel eens ontmoet Did you ever meet him Yes, I did. Um, during during the filming, we were here. Um, he was a professional, but he was also a very down-to-earth gentleman who loved to, you know, smoke a big cigar during a break and talk to the people on, on the crew. And was also very friendly to you know myself and my partner, um, taking pictures and signing autographs. And you know, went into the crowd of people and and took pictures. They had some of them been waiting for hours to see somebody, and he was just an all-around genuine, nice man. Een authentiek echt mens, zegt Chris Carly, Een professional, maar wel bescheiden. Eh, en die gewoon met de mensen praten als ze moesten wachten voor het opnemen van, van de tv-serie. Een man die dan met de crew stond te praten en daarbij een grote sigaar rookte. Wat vond u zelf van de serie? Did you like The Sopranos yourself? Yes, I did. I was a fan before they even approached me about shooting in here. I had just um, one of the shows that I liked. I thought it was well written and um, I found it very interesting. Hij was al een fan voordat uh, uh, in zijn restaurant de opnames werden gemaakt. Van goed geschreven, herkenbaar. Want ziet u wel eens uh, maffia-mensen bij u in de zaak? Do you sometimes see mobsters show up in your place? Um, not that I know of, <laughs> not unless they're, they've been they've been shot, they've been shooting of you know uh, the Sopranos here. Otherwise I don't, you know, we don't see many mobsters now. Nee, wij zien ze niet. Dat als het is mij niet opgevallen. Uh, you're choosing a safe answer, veilig antwoord. Yeah, I believe so. How does it now? What will be the memory to um, James Gandolfini? Um, we've, like I said, we've closed the booth down. I, we're going to keep it closed down for a while. Um, we have his pictures up. Um, we're just, um, we just want to honor the man. He, he was a great actor um, and a very good person. You know, from what I saw, he was larger than life and and, and very nice. Groter dan het leven. Ontzettend aardig eh, in het echt. En dat is wat we vandaag en de komende tijd willen doen. Eerbewijzen aan een geweldig acteur. Vanuit Holstens in New Jersey, Bloomfield, Chris Carly. Thank you so much. Het NOS Radio 1 -journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Cyprus dreigde afgelopen maart failliet te gaan. Het eiland kreeg Europese noodhulp onder de voorwaarde dat de regering drastisch zou bezuinigen en hervormen. Maar nu vraagt Cyprus of ze minder mogen bezuinigen. Volgens Cyprus zijn de gevolgen van de crisis op het eiland te groot. De Eurolanden bespreken het verzoek in Luxemburg. Correspondent Chris Ostendorff sprak daar plaatsvervangend minister van Financiën Wekers. Meneer Wekers, er ligt een brief op poten op tafel van Cyprus. Cyprus wil een aanpassing van het programma. Is dat wat u betreft bespreekbaar? Dat is wat mij betreft niet aan de orde. Uh, we hebben een programma afgesproken met Cyprus en dat zal moeten worden uitgevoerd. Is het niet heel opmerkelijk dat zo kort nadat er met Cyprus afspraken zijn gemaakt over een hulpprogramma... dat Cyprus nu alweer zegt dat dat niet gaat lukken? Dat is zeker opmerkelijk. Uh, ik heb de brief gelezen. Tegelijkertijd heb ik ook begrepen dat Cyprus gisteren heeft aangegeven dat ze gecommitteerd zijn aan het programma. En laten we het daar maar over hebben. Ze moeten gewoon het programma uitvoeren. Nu zegt Cyprus, de gevolgen van bijvoorbeeld het sluiten van die banken... de gevolgen van het hele programma zijn desastreus voor de economie. We hebben gewoon extra geld nodig. Is het niet zo dat dat op den duur zo zal zijn? Ik vind dat ze dat eerst maar eens uh, buitengewoon goed met de trojka moeten bespreken... in plaats van een brief op poten uh, in de richting van de eurogroep. Dus het gaat mij om een goed economisch programma om Cyprus er weer bovenop te helpen. Daar hebben we goede afspraken over gemaakt. Nou, de, afspraken die, of de inkt van die afspraken is nauwelijks droog. En dan krijgen we zo'n brief. Dus ik zou zeggen, maar zeer eerst aan het werk in Cyprus. Europa heeft 10 miljard ter beschikking gesteld om het land te helpen. Weet u 100% zeker dat het ook bij 10 miljard blijft en dat het niet de komende tijd meer zal worden? In het leven weet je nooit iets 100% zeker. Maar die 10 miljard is wat mij betreft wel het maximum. En ook Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Eurogroep... verwacht niet dat Cyprus zijn zin zal krijgen. De avondspits, bestaat die nog bij ons man? Nee, die is alweer zo goed als voorbij. En De, ja, de hype is ook voorbij over het uh, slechte weer in het oosten van het land. Uh, nee, Nog één file die opvalt op de A27 van Utrecht naar Breda. Daar staat tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 7 kilometer. 17 over zes. Hulporganisaties zijn meer bezig met hun eigen belang dan met de opdrachten waar ze voor staan. Dat vindt oud-politica Femke Halsema, tegenwoordig voorzitter van Stichting Vluchteling. Josephine Trehi is in Rotterdam waar Artsen Zonder Grenzen een tentenkamp heeft opgericht. En daar kunnen bezoekers zien hoe de organisatie in het buitenland werkt. Josephine, wat vinden ze bij Artsen Zonder Grenzen van de kritiek die we vanmiddag hebben gehoord van Femke Halsema? Ja, ik sta met Michiel van Tongeren van Arts zonder Grenzen bij de Voedingshulptent. Goedemiddag. Goedemiddag. Raakt die kritiek u? Uh, nee, niet echt. Ik denk dat het niet, niet op ons betrekking heeft. Uh, nou, wij, wer wij werken bijvoorbeeld in Syrië en we hebben daar vijf klinieken en ziekenhuizen. We doen ook mobiele klinieken. We doen dat eigenlijk niet heel, met heel erg veel media-aandacht. Al zien we wel, het was al een van zijn rollen om, om een conflict en de problemen onder, onder de aandacht te brengen. Maar we doen dat bijvoorbeeld niet uh, met, met journalisten op dit moment... omdat we vinden dat dat gevaarlijk is voor ons. Omdat in Syrië medische hulp eigenlijk doelwit is geworden. Het, het is een enorm gepolitiseerd conflict. En daarom willen we juist niet al te veel aandacht. Zeker niet voor de plekken waar we werken en voor de klinieken waar we werken precies. Maar als we hier in deze tent... overal hangen ook grote foto's hè, van wat jullie doen... Dan zie je toch een foto van een klein zieke kindje. Dat is wat zij misschien een beetje bedoelt, Femke maar met van die foto's unieke doelen. Ah, oké. Okay. Ja, nee, dat begrijp ik inderdaad. Maar ja, ja, uiteindelijk, de realiteit is ook... dat er de foto's unieke momenten bij zitten. En uh, ja, sommige foto's, die, die laten we inderdaad ook zien. Dat wil lang niet zeggen dat, dat, dat we al onze, alle dingen die we doen... Uh, fotograferen naar het mooiste plaatje van maken. Helemaal niet. Er zijn ook uh, plekken waar we werken... waar over het algemeen helemaal geen aandacht voor is... Uh, bijvoorbeeld in de Centraal-Afrikaanse Republiek of uh, zuid soedan En als er wordt gezegd... Uh, hulporganisaties handelen veel te veel uit eigen belang... voelt u zich dan aangesproken? Nee, ik, nou goed, ik kan over zonder grenzen spreken. Ik herken dat niet. Ik denk dat we ontzettend uh, nou goed, hard werken om ons werk te doen... en dat het niet zo heel erg veel met eigen belang te maken heeft. Eigenlijk. Ondertussen lopen we eventjes de voedselhulptent binnen... want er staat ook nog een bezoekster. Hallo. Hallo. Hoi. Wat bent u aan het doen? Ik ben calorierijk voedsel aan het proeven. Een klein plastic lepeltje en wat zit erop? Ja, een soort van pindakaasachtige substantie. Michiel, jij weet precies wat dat dan is. Ja, dit is, dit is uh, voeding die we geven aan ondervoede kinderen. En eigenlijk zien we het niet zozeer als voeding. We zien het eigenlijk meer als een medicijn. Het is niet alleen maar... Uh, het, het smaakt naar pindakaas. Het zit pindakaas in eigenlijk. Oh, je krijgt ook een lepeltje ondertussen. Het is verrijkt met, met, uh, met... Het belangrijkste is dat er extra vitamine en microvoedingsstoffen in zitten... om een kind er heel snel bovenop te helpen. Oké. Okay. Ik, ik proef even, maar stel ondertussen ook even een vraag. Mevrouw, steunt u een goed doel? Ja, ik steun uh, twee goede doelen. Nog niet artsen zonder grenzen eigenlijk, maar uh, wie oh. weet in de toekomst. Oh, hm. ja, het is uh, pindakaasachtig inderdaad. ja. <laughs> ja, Ja, wat vindt u van die kritiek uh, die dan geuit wordt vanochtend? Ja, ik denk dat het een beetje makkelijk is om uh, alle hulpverleningsorganisaties over één kam te scheren. Ik denk dat er zeker wel uh, een kern van waarheid in zit, maar dat je per organisatie moet bekijken, denk ik. Gaat u nu zich beraden thuis? Uh, ja wellicht <laughs> moet ik nog eens even over nadenken ik wissel elke twee jaar ongeveer van uh, goed doel dus is uh, u goed in de gaten wat er gebeurt met uw geld uh, nou, ik zou niet zo goed weten hoe dat moet eerlijk gezegd dus uh, eigenlijk niet ik hoop gewoon dat het goed terecht komt uh, daar vertrouw ik eigenlijk een beetje op Michiel er kan hier een uh, nieuwe donateur geworven worden ja nou, dat is fantastisch uh, ja goed nieuws kunnen ze bij jullie checken waar, wat er gebeurt met het geld? Uh, uiteindelijk is dat moeilijk. Als je, als je het lef hebt om inderdaad naar Somalië te reizen en daar onafhankelijk te komen kijken... dan moet je het zeker... Nou, als je dat echt wil, dan moet je dat zeker doen. Uh, maar uiteindelijk zou ik niet aanraden om naar onze plekken te, zomaar te reizen. Daarom hebben we ook dit kamp hier opgezet. Zodat mensen van dichtbij mee kunnen maken wat we doen. En ook vooral de verhalen te horen van mensen die ervaring hebben met, met wat we doen. En vertrouwen hebben. Uh, ja, nou uiteindelijk vind ik dat heel belangrijk. Omdat... Het is juist door het vertrouwen dat wij enorm veel steun krijgen van donateurs. En dat maakt dat we dus ook snel kunnen reageren. en niet per se geld moeten inzamelen specifiek voor Syrië. Maar dat we eigenlijk al, al wat hebben om meteen te kunnen reageren. En dat maakt ons uh, snel en ook vrij in de keuze waar we gaan werken... en wat we relevant vinden om daar iets aan te doen. Dus dat vind ik heel belangrijk, ja. Is het ook belangrijk dat deze discussie nu opgestart is? Ja, dat vind ik wel. Ik denk dat het goed is. Ik denk inderdaad dat in Syrië is, is, is, moet er veel meer gedaan worden. Uh, en ik denk dat, dat het, uh, ja, die discussie verwelkomen we sowieso. En, en niet alleen deze discussie over Syrië... maar in het algemeen de discussie over noodhulp en hoe dat het beste kan. Oké, okay. bedankt. Veel plezier nog met de rondleiding. Ja. Tim, ja, um, ja, sommige mensen steunen wel, sommige mensen steunen niet. Het is een kwestie van vertrouwen. Die, ja, die discussie gaat verder. Even voor de helderheid en compleetheid, artsen zonder grenzen... werd door Femke Hansen vanmiddag aan een lezing genoemd als een goed voorbeeld. Maar het is uh, goed geweest om alle voorbeelden in de praktijk even te horen... via jou daar in Rotterdam. De wolkbreuken hebben tot flink wat overlast geleid in het oosten van het land. Zo ook in Deventer, waar bijna alle tunnels van de treinviaducten onder water zijn komen te staan. Jeroen de Jager was bij het viaduct op de Veenweg. De regen is voorbij hier in Deventer, maar hier op de Veenweg, waar de tunnel onder het spoor is, die staat nog onder water en het stinkt hier. Gewoon in de tunnels laagste kunnen de En deze weg werd eerder al uit voorzorg afgesloten. Dat is hier vaste de prik hier in Leuven. Veenweg, Veenweg, altijd vaste de prik hier. Alle tunnels zijn Alle bingo. Alle tunnels op ja. het spoor. Ja, bingo. Het verkeer kan er niet meer doorheen, althans het gemotoriseerde verkeer. Er is één hoge gelegen fietspadje waar de fietsers en de voetgangers langs kunnen. Altijd leuk, hè? Daar word ik helemaal niet verdrietig van, nee. echt niet. Nee. Twee mannen van een reinigingsbedrijf die hier in de tunnel met uh, hoge kaplaarzen en hoge broeken bezig zijn... om uh, de toegang tot de riolering weer vrij te maken, want er zit allemaal troep voor. Zorg dat het water weggaat, zodat ze de tunnel weer kunnen gebruiken. En hoe komt het dat het niet wegloopt? De roosjes gaan veren. Dat is het. Ja, je kan nu niet meer weg. Het is dus allemaal slip en uh, papier en honden uh, zitten eromheen. Ja, ja. De gaat dicht. Dat helpt wel, hè? Ja. Even met een stokje. Even een stokje, de wonderen. Kun je toch zorgen dat je dat met extra riolering voorkomt? We hebben het pas vernieuwd hier? Oh, ze hebben het vernieuwd? Ze hebben het vernieuwd, maar dat helpt niet. Dat is het probleem, juist. En ze hebben het vernieuwd om die reden. Ja, om die reden is het vernieuwd. Je bent van de gemeente? Ik ben van de gemeente. Ja. Dag. Dit is altijd vaste prik hier op de Veenweg? Weet ik niet. Als ze uit voorzorg was het al afgesloten? Hè? Ja, moet je bij de afdeling voorlichting zijn. Die kan het allemaal vertellen. Hoe lang blijft het dicht nog? Ik vertel niks. Hij vertelt niks, ook niet tegen Jeroen de Jager. Hoe is het mogelijk? In ieder geval beelden bij dit verhaal... ziet u ook op onze website nms.nl. Een opvallende modeshow vanavond tijdens de Mode Biennale in Arnhem. Op de catwalk nu eens geen superslanke modellen... maar mensen met een lichamelijke beperking. Lik mijn wonden, zo heet de modeshow. En die is samengesteld door kunstenares Petra Hartman. Goedenavond. Goedenavond. Wat is de boodschap van Lik mijn wonden? Oh, de boodschap is... Kijk hoe mooi mensen met een beperking zijn en zie hoe, uh, wat, wat een schoonheid het heeft. Misschien is dat de boodschap, maar dat moet ik altijd achteraf bedenken hoor. Want van tevoren dan... Uh dan doe ik het gewoon. Oh, dan denkt u er nog niet echt over na, over die boodschap? N nou, weet je, het, het gaat Nee, als kunstenaar uh, vallen dingen je toe, uh, valt, valt het je in. En dan uh, bedenk ik om uh, bijvoorbeeld ziraad te maken voor mensen met een uh, litteken. Of, uh, um, en, uh, en op een gegeven moment uh, valt het je toe dat je een modeshow gaat maken met mensen met een beperking. En dat is omdat je inderdaad gefascineerd bent door de schoonheid van hun lichaam. En de manier waarop ze daarmee omgaan. En achteraf denk ik, is het dan een boodschap maar misschien? Ja. Gefascineerd door hun lichaam, op welke manier komt dat tot de uiting in de mode? Geef dus een voorbeeld. Uh, nou, bijvoorbeeld een uh, spassieke jongen. Die uh, gaat op de ket van lopen voor Jacques Hulkens. En uh, de, het, het mooie is dat als je bijvoorbeeld in de stad loopt en je ziet iemand uh, die in is, dan durf je er eigenlijk niet echt naar te kijken. Maar in dit geval loopt hij 40 meter heen terug. En dan ziet het er zo bijzonder uit. En zo knap dat hij gewoon dat kan. En de blijdschap uh, dat hij er zo mooi uitziet. En dat wilt hij laten zien. En dat komt heel erg over. Ook jongens in rolstoelen die, die helemaal verlangd zijn, die doen mee. Of het Paralympische basketbalteam um, doet mee. Annick van Koos, tennis teuren mee. En um, zo meerdere mensen die uh, gehandicapt zijn. En op een gegeven moment gaat het eigenlijk uh, meer over de, de vreugde die ze uitstralen. Dan dat je denkt, oh wat hadden ze nou eigenlijk? Ja, is, bent u niet bang dat het publiek het gevoel krijgt van we zitten hier... nou, we krijgen misschien wat ongemakkelijk gevoel hier bij u. dat had het over de pracht van het lichaam, maar juist door daar het accent zo op te leggen... dat misschien mensen een ongemakkelijk gevoel krijgen? Nou, weet je, ik, ik merk dat mensen juist op straat een ongemakkelijk gevoel krijgen. En uh, mensen die weten, het, gaat, het, heet, het heet lik me wonden, heb je wonden lief. Mensen weten wat ze kunnen verwachten. En mensen staan nu open om er ook naar te kijken. En ik denk dat mensen eerder ontroerd zullen zijn en blij zullen zijn... dat ze er mogen kijken en een soort schaamte overwonnen hebben. En ervaren hoe, hoe mooi het eigenlijk is om naar geen, iemand te kijken... of gewoon überhaupt naar iemand te kijken. Dat ze, dat, dat, dat eerder is dan uh, dat ze ja Zou we dan ook willen dat mensen in de modewereld uh, dit soort uh, modellen dan ook overnemen um, sorry ik een je laat zien uh, zouden we dan ook graag willen zien dat de mensen in de modewereld uh, uh, uh, al die superslanke modellen af en toe eens even de kant gooien en, en, en deze mensen uh, inzetten voor hun campagnes ja, maar weet je, ik zit natuurlijk niet, uh, niet te maken om dan een voorbeeld te stellen voor de mode, maar ik kan me wel voorstellen dat, uh, dat wat dikkere modellen of wat, uh, ja, dit volgens mij is het nu ook al heel in om oude modellen te nemen, uh, dat, dat, dat het sowieso al wel gebeurt. Ja. Maar het, is... maakt, het, het, het maakt mij niet uit of zo als we dat gaan doen. Maar ik vind wel dat een gehandicapt iemand die een hele mooie uitstraling heeft. dat het sowieso heel bijzonder is om die gewoon ook te, te vragen tijdens een modeshow. Goed dan ook, het lichaam is en blijft prachtig hoe het eruit ziet. Petra Hartman, vanavond is die modeshow twee keer om zeven uur, om negen uur in de Eusebio Kerk in Arnhem. Ik dank u hartelijk, veel succes. Ja, dank je wel. Dag. Dag. En hallo, Casper Kooi. Goedemiddag. Wij zijn avond. het eigenlijk. Ja, goedavond ja, avond weer. Ja, want het is half zeven. Dan ga je beginnen met avondspits. Je vervangt Joost Heepma's. Ja, klopt. Ja. Uh, Lodewijk Asscher die heeft uh, 600 miljoen euro beschikbaar gesteld... om werkloosheid tegen te gaan. En uh, Nou, die werkloosheid die groeit enorm. Hè? Een record aantal mensen zit nu zonder werk uh, thuis. En hij roept werklozen, werknemers en werkgevers op... om met ideeën te komen. Hoe hij die, die 600 miljoen euro kan gaan besteden... om uh, dit uh, probleem te gaan tackelen. En ik dacht van, nou laat ik dat klusje maar eens voor hem gaan klaren. Dus uh, heb jij... Ben je zelf werkloos? Heb je een bedrijf en kan je toch een goed personeel vinden? En vooral, heb je een goed idee om de werkloosheid te bestrijden? Laat van je horen, bel 0800 1121. Reageer via Twitter, kan natuurlijk ook, hashtag WNL. Je hebt 600 miljoen euro daarvoor tot je beschikking, dus bel 0800 1121. Zet hem op. Ja, een beetje nerveus nog, hoor je Ik hoor het. Ja, sorry.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 De aannemer, de metselaar, de timmerman, de elektricien... de stucador, de loodgieter, de schilder, de stratenmaker... de keukenleverancier, de hovenier, de interieurspecialist... de binnenvaartschipper, de vrachtwagenchauffeur, de vuilnisman, de bibliothecaris en GELUIDEN. jij? Gelukkig kan het toch anders. Ga nu naar www.bouwnouwop.nl en geef steun aan maatregelen die het verschil maken. Het geschreven woord. Het is de levensader van elk bedrijf. We verspreiden woorden. We slaan ze op.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 Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Jeugdzorg Nederland vindt dat het overhevelen van taken van provincies en rijk naar gemeenten zorgvuldig moet gebeuren. En daarom mag dat best enkele jaren duren. Jeugdzorg reageert daarmee op een rapport van de Rotterdamse oud-wethouder Geluk. Die concludeert dat de overgang te traag verloopt. Verantwoordelijk staatssecretaris Van Rijn schrikt niet van het rapport van Geluk... Van Rijn wil haast maken met de wet... en is blij met een club die alle betrokkenen scherp houdt... zo zei hij net in het Radio 1-journaal. De Eurolanden lijken vast te houden aan de voorwaarden... waar Cyprus zich aan moet houden om 10 miljard euro steun te krijgen. De Cypriotische president, Anastasiades, vindt de voorwaarden te streng. Ook denkt hij dat Cyprus meer geld nodig heeft... om de problemen te boven te komen. En willen graag over praten. Maar onder meer Duitsland en Nederland wijzen ieder nieuw overleg van de hand. De politie in Kuik heeft een man van 23 opgepakt voor een brand... waarbij vannacht drie mensen omkwamen. De man zat de hele dag op grote hoogte in een zendmast. Dan was hij vanochtend vroeg ingeklommen. Hij is in de mast door de politie gearresteerd. Bij die brand in Kuik kwamen vannacht een vrouw... en haar twee tienerdochters om het leven. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Marco Verhoef. Met nog steeds een aantal buien in het noorden van het land. Die trekken weg, maar maken dan geleidelijk aan wel weer plaats voor nieuwe buien. We bevinden zich nu nog boven Noord-Frankrijk en België. We komen wel langzaam onze kant op. Dat betekent dat het een poos droog is vanavond en dat we de zon nog even zien schijnen. Maar later vanavond van het zuiden uit dus nieuwe buien. En ook vannacht kunnen er nog een paar vallen. Nog steeds met kans op onweer. Tussendoor een paar opklaringen en minimumtemperatuur van een graad of 15. Morgen dan... Af en toe wat zon, vaker wolkenvelden. En er valt nog een enkele bui, de meeste neerslag in het noordwesten van het land. Het wordt 17 tot 21 graden en er staat een stevige wind. Uit het zuidwesten waait het bij zee in elk geval krachtig windkracht 6. En ook in het weekeinde veel wind uit dezelfde richting. Licht wisselvallig weer, het is niet helemaal droog. Maar we hebben ook wel af en toe zon. En de temperatuur gaat nog iets terug. Zondag is het gemiddeld 17 graden. ANB ah, nee, Verkeersinformatie. De avondspits is nu al voorbij. staat nog een korte file op de A27 van Utrecht naar Breda... bij Lexmond, 2 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Kasper Kooi. Hoe zet je 600 miljoen euro aan het werk... Dit is WNL, wij blijven gewoon met tot 7 uur een zoektocht... naar het beste idee tegen werkloosheid. Bel WNL, 0800 1121. In de file staan, vanaf je werk is lang zo gek nog niet. Zeker niet als je bedenkt dat de werkloosheid op een recordhoogte is gekomen. Mag je juist blij zijn met je baan. 8,3 van de beroepsbevolking zit namelijk werkloos thuis. Dat zijn cijfers van het CBS van vandaag en dat is veel. En het tempo is schrikbarend. Alleen in Griekenland stijgt de werkloosheid harder dan in Nederland. Inderdaad, Portugal en Ierland die hebben steun gekregen. Wij hebben natuurlijk alleen maar steun gegeven, geen steun ontvangen. Natuurlijk, het percentage is in Ierland en Portugal nog wel steeds hoger. Maar die economie is dan ook wel zeker. Ierland is weer aan het kenteren. En die kentering zie je hier niet. Dus Nederland raakt binnen de eurozone wat dat betreft op achterstand. Althus de beursman vanochtend bij RTL Zet op televisie. Meneer Lodewijk Arser heeft 600 miljoen euro beschikbaar om het uh, probleem aan te pakken. En dat uh, geld uh, dat ligt klaar vanaf oktober. En wij willen met die 600 miljoen daar een bijdrage aan leveren. Uh, op het moment dat werkgevers, bedrijven, uh, maar ook de, de scholingsfondsen van werknemers benut worden. En wij matchen dat met dit geld. Dan kun je een veel grotere investering krijgen die direct gericht is op mensen aan het werk houden. Al dus de minister van werkloosheid. Uh, ik, ik bedoel natuurlijk de werk van werkgelegenheid. Fijn dat hij geld beschikbaar stelt. Maar hij heeft geen idee hoe het geld ingezet moet worden. Hij, noemt, hij roept namelijk de werkgevers en de werknemers en de werklozen op... om met een banenplan te komen. Nou, laten wij bij Avondspits het voortouw nemen... en de minister een handje helpen en van ideeën voorzien... om de werkloosheid te bestrijden. Bel WNL 0800 1121. Of Twitter, Hashtag WNL apenstaartje Casper Ja, want Joost Eertmans, de eerste vandaag niet. Maak je geen zorgen, hij is gewoon een paar dagen vrij. Hij is zijn baan dus niet kwijt. Maar uh, veel andere Nederlanders zitten wel uh, zonder werk. Ik merk het zelf ook uh, steeds vaker hoor. Op uh, verjaardagsfeestjes zie ik elk jaar steeds meer sombere gezichten. als het onderwerp ineens over werk gaat. En contracten van mijn vrienden worden niet verlengd. En ook in mijn uh, tijdlijn op uh, Twitter uh, komt geregeld de geregelde vraag voorbij. Weet je iets voor mij? Reply. Nou, oplossing voor dit probleem kan je doorbellen: 0800 1121. 0800 1121. Ik heb op lijn 5 heb ik John van Hoof. Goeiedag. En hey, goedenavond. Uh... Ik had net al uh, iemand aan de telefoon van jullie. Ik had ja. een, uh, een leuke oplossing. Nou, vertel. Ja, dat kost niet eens geen 600 miljoen. Als nee. je nou gewoon alle buitenlandse medewerkers die op dit moment werken binnen Nederland... en dan praat ik over de Roemenen, Bulgaren, uh, Polen, et cetera... Ja. Als je die nou allemaal een normaal salaris zou geven zoals wij dat hebben... dan zou de werkgever waarschijnlijk voor de Nederlandse werknemer uh, kiezen. Ja, maar het, het maakt de Roemeen kennelijk niet uit of die minder krijgt. Nee, maar ik, ik begrijp ook heel goed dat die mensen hier komen. Want het is zeker geen discriminerende uh, opmerking die ik bedoel. Maar die mensen, uh, die, die pikken baantjes van mensen die wel degelijk willen werken. Ja. Omdat de werkgevers uh, minder betalen voor, uh, voor Poolse werknemers. Ja, ik, ik hoop dat de minister meeluistert. meeluistert. Ik, ik hoop het ook. Ja, dankjewel hè, voor het bellen. Oké, okay, graag gedaan. Dag. Ik heb hier Jan Eders aan de even oh, Het is voor mij ook allemaal nieuw. Oh nee, alle lijnen zijn nu volgens mij weg. Ja, precies. Nou, dat gaat, dat gaat dus, nu, dus nu al helemaal mis. Nou ja, dat maakt niet uit. Ik heb ook aan de telefoon Alex Klein. Goedenavond. Goedenavond. Freelance professor, professor economie. En ja, hier, hier ligt een grote zak met geld. 600 miljoen euro. Nou, los het probleem er eventjes op. Ik denk niet dat het probleem opgelost kan worden. Niet met 600 miljoen en waarschijnlijk zelfs niet eens met 6 miljard. Oh. Uh, het, het probleem zit misschien wel een beetje in de lijn met de vorige spreker, in het feit dat we een beetje te luxe geworden zijn. Want inderdaad, er lopen zo'n 120.000 Polen in Nederland rond en die zijn geregistreerd. En we weten dat er waarschijnlijk nog zo'n 120.000 niet geregistreerde mensen rondlopen uit het buitenland. Maar het probleem zit niet bij de buitenlanders, maar het probleem zit misschien wel bij de minder We hebben... Te veel luxe en eh, mijn oplossing zou dan ook zijn verlaagde uitkering. Want wij Nederlanders zijn niet gewend om eh, schoon te maken. Um, we zijn wel gewend om schoon te maken, maar we willen daar een hoger salaris voor. Um, waarvan wij Nederlanders zeggen dat doen we dus niet meer voor ja. dat geld. En ik snap dat het een hele harde uitspraak is voor mensen die zeggen... Ja, maar ik wil heel graag werken en ik kan echt niets vinden. Ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat de overheid... de Salarissen aanvult tot het laagste niveau. dat er dan plotseling veel meer mensen aan het werk gaan. Ja, dat klinkt als een, als een goed idee. Uh, hij laat het over aan de werkgevers en aan de werknemers en aan de werklozen. om een, om een plan in te leveren. Uh, getuigt dat nou van leiderschap trouwens? Uh, creatief leiderschap, ja, ik denk het wel. Hij heeft de oplossing ook niet, want er is niet een concrete oplossing. We weten allemaal dat in 2015 en 2016 komen we heel veel handjes tekort, dus dan hebben we die buitenlanders weer heel hard nodig. Voor nu moet er een ja, kortstondige oplossing komen en die is er eigenlijk niet ja. behalve de uitkeringen verlagen. Maar daar zit echt niemand op te wachten. Nee, Maar uh, kan hij dat wel vragen? Bij, uh, als je kijkt naar de bouwsector bijvoorbeeld... daar zie je de grootste stijging van, uh, van werklozen. Nu zegt uh, je ja. laat, laat de sector zelf uh, uh, oplossingen zoeken hè, voor, uh, voor dit probleem. Dus mm -hmm. de bouw moet hier zelf mee aan de slag gaan. Maar daar, daar zit toch gewoon ook het probleem bij de bouw zelf? Nou, nee, niet helemaal. Ja, natuurlijk. In het verleden zijn we gewend geweest dat we konden bouwen waar we zin in hadden... Je ziet nu dat met name de, de middelgrote bouwers, die hebben het moeilijk. De kleine bouwers zijn heel flexibel en zijn dus echt druk bezig met verbouwingen ja. in plaats van het nieuwbouw. Dus mensen willen echt wel geld uitgeven, maar we moeten op een andere manier gaan denken. Ja. Um, als je een plan hebt hè, voor, voor die 600 miljoen, dan moet het wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld dat ouderen via een regeling, zoals FUD of korte werken, plaats kunnen maken voor, voor jongeren. Um, ja. een, een soort van, de, ja, de, de, de FUD komt dit terug, hè? Ja, ja, inderdaad. En dat is eigenlijk op de korte termijn een leuk insteek, op de langere termijn echt niet. Want we komen straks die handjes tekort en er wordt nu al gesproken over mensen. Ja, je moet door tot je 66ste, 67ste, 68ste. En geloof mij, in Denemarken wordt al gesproken over een 72-jarige leeftijd. En in Zweden wordt al gesproken over een 75-jarige leeftijd met pensioen gaan. Ja. Dus deze optie van de FUT is eigenlijk ook weer een niet heel erg slimme opmerking. Blijf even hangen, ik heb uh, Flori Pothof aan de telefoon. Goedendag. Goedenavond. U zegt geen hoogopgeleide meer toelaten. Nou, ik lees steeds in de krant dat wij mensen vanuit Spanje, Italië, allemaal hoogopgeleide, uh, heel graag deze kant op willen komen. En er zijn er ook al. Uh, dat stond ook in de krant. Een heleboel mensen vanuit die landen hier naartoe gekomen. We hebben Oost-Europeanen die in de bouw werken. In allerlei sectoren in dit land. Uh, die zijn hier volop aan de slag. En in intussen hebben we het ook over 600.000 of nog meer werkelozen. Maar um, wat willen wij nu? Heel veel geld pompen in, in, in banen en dingen. Terwijl wij veel werkelozen hebben. En die mensen hier volop aan de slag zijn. Hoe ben, kan ben, dat? Daar ben, ben, ik heel weinig over. Ben je zelf werkloos? Uh, nee, ik ben gewoon huisvrouw en ik, uh, ik ben verder niet werkeloos. Dus. Oké, okay. maar als je huisvrouw bent, dan maar ben je toch werkloos of ziektes? Wij... Als, als je huisvrouw bent, dan ben je toch werkloos of niet? Nee, ik ben niet werkloos. Ik doe ook vrijwilligerswerk. Ik doe mijn taken wel, maar ik leef ook niet van een uitkering. Oké. Okay. Maar het is natuurlijk wel raar dat wij allemaal uitkeringen uh, verstrekken aan mensen die werkloos zijn en intussen wel allerlei mensen uit het buitenland hier aan het werk zijn. Ja, dat klopt gewoon ergens niet. Ja, dat, dat, is, in... dat, dat is ook wat jij zei, Alex Klein? Ja, dat klopt. En ik denk dat je voorzichtig moet zijn dat een, uh, iemand die thuis zit automatisch werkloos is. Eh, want een uh, huisvrouw is, hoeft helemaal niet werkloos te zijn. Het CPB gaat ervan uit dat als je op zoek bent naar werk of op zoek bent naar meer werk, dat je dan een werkzoekende bent. Dus niet iedereen die geen werk heeft is automatisch werkloos. 0800 1121. Dankjewel. We gaan door naar Jan Edes. Wat zeg jij, Jan? Goedenavond. Geen Jan aan de telefoon. Dan gaan we door naar de volgende. Uh, Avondspits met Kasper. Dag met Nanneke Nijholt. Ik uh, heb een, uh, een kleine oplossing. <laughs> Vertel. Nou, ik ben niet zo intelligent als alle vorige bellers, maar uh, nou, laten we eens beginnen onderschat met... Jezelf niet. Nee, oké, okay. maar laten we eens beginnen met alle lege kantoorgebouwen ombouwen... tot kamers voor studenten en jongeren en appartementen voor starters. Dan heb je al een stukje woningnood, een stukje woningbouw... dan gaat de bouwsector weer wat aan de slag. Dan, ja, zo'n klein iets, maar ja, ik denk dat... Oh, ja, kan... ik, ik denk dat de bouw pas echt aan de slag gaat... als er nieuwe kantoren gebouwd moeten worden... waar allemaal mensen in kunnen gaan werken. Ja, dat is natuurlijk waar, maar er, ja. staat, zoveel, er staat zoveel leeg. Dat kost ook handen voor geld. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar daarmee los je de werkloosheid natuurlijk hier ook niet echt op, hè? Nee, tuurlijk niet. Daarom zeg ik ook, ik ben niet zo intelligent als de vorige sprekers. Maar ik denk <laughs> dat dat wel een idee is. Nou, dankjewel. Goed dat je belde. Okay. En, en zo werkt het wel hè? hier bij Avondspits. Uh, gewone mensen aan de telefoon WNL. Wij blijven gewoon 0800 1122. Dat is het telefoonnummer. Je kan ook uh, tweeten, radio. Nee, wat is het ook weer? Uh, Apenstaatje Avondspits. Die kan je gebruiken. Of. Uh, uh, nee, A Apenstaatje Avondspits WNL. Of hashtag WNL. Ik uh, moet nog een beetje inkomen. Joost Eerdmans die doet het elke dag natuurlijk, dus dat gaat er makkelijker af dan, uh, dan ik. We krijgen wat tweets binnen. Het gaat niet om werk, maar om inkomen. Herstek WNL, herstek basisinkomen, uh, zegt Robin Ketelaars. We hebben een tweet van Deja Die zegt, gewoon weer oude ambachten in ere herstellen. Beter kwaliteit en meer werk. En uh, Am van Schoonhoven zegt, veel meer mensen met een arbeidshandicap aannemen. Dat kan natuurlijk ook. Even kijken of we iemand aan de telefoon hebben. 0800-121. 0800, 0800 Dat is volgens mij niet het geval, denk ik. Nou, ik kan het even proberen. Met Avondspits Horen. met Kasper. Hallo? Met wie spreek met, ik? Met Jan Edens in Horen. Dag, Jan Edens in Horen. Ik denk dat je de, arbeid, de BTW op arbeid moet verlagen of naar nul brengen... Ja. en door kapitaal wat verhogen. Oh ja. Ik bedoel, als ik een timmerman wil huren, dan kost dat me te veel... Wat voor klusjes heeft u zo huis dan voor die timmerman? Voor elkaar te krijgen. Maar, maar wat voor klusjes die... heeft u thuis dan voor die timmerman? Wat, wat, wat moet er getimmerd worden bij u thuis? Nou, en ik heb een stuk van een trapleuning wat ik mis. Oh ja, dat is vervelend, ja. En dat, maar ik bedoel, die BTW op al die rekeningen en die offertes... die is, maakt het net onmogelijk om het door het vakman te laten doen. Ja, dat is dan gauw 21 dan, hè, bovenop. Ja, nou ja, ik, ik ben pas 82 en dingen gaan me toch niet meer zo makkelijk af. Nee, nee, nee, dat begrijp ik. Bedankt voor het bellen. Doeg. Doeg. Avondspit met Casper. Met Debbie, Kenyon Jackson. Ja, goeiedag. Hallo. Hallo. Um... Ik bel omdat ik heel veel mensen de laatste tijd heb geholpen door hun cv's aan te passen. En ik zie cv's binnenkomen die gewoon helemaal niet toegespitst zijn op een bepaalde functie. Er zijn mensen die nu voor het eerst in hun leven een nieuwe baan moeten zoeken. Ja. En ze denken, hoe moet dat? Ja. En dan schrijven ze dan klakkeloos um, alles wat ze ooit in hun leven hebben gedaan, maar zonder te kijken wat is nu precies die functie waarop ik zit. Maar ben. dat is een goede tip en dat kost niet eens 600 miljoen euro. Het kost niet zoveel er zijn heel veel HR-specialisten of taalbedrijven zoals mijn eigen bedrijf. Ja. Waar we dan mensen ook echt kunnen helpen en concreet um, anders naar hun eigen CV te kijken. Hartelijk bedankt Met name voor het bellen. Ik he? nieuwe mensen die voor het eerst moeten solliciteren. Ik ga alsjeblieft niet klakkeloos dezelfde CV's overal naartoe toesturen. Kijk echt heel goed naar wat men vraagt. Hartelijk bedankt twee, voor het bellen. He? Oké. Okay. Nou, bedankt ja, en ja. succes aan al die Kom, werkzoekers. Komt helemaal we. goed, komt helemaal goed. Ik denk dat Martijn, het, uh, Martijn Smit helemaal met je eens is. Goedenavond Martijn. Ja, goedenavond Kasten. Ja, jij bent uh, radiomaker je bent een soort van collega van mij. Jij werkt uh, bij uh, Werken FM, dat is een online radiostation. En daar kunnen werklozen en ondernemers, die komen daar samen op, uh, op je radiostation. Ja. Hoe werkt dat precies? Ja, dat uh, zeg je helemaal goed. Maar uh, werklozen, die wil ik hier niet. Werkzoekenden zijn er we altijd 100% bereid om te helpen. Ja. Ziet dat er een, ik hoorde al deze discussies. Um, en ik denk dat het allerbelangrijkste is... is dat de discussie gewoon weer op gang moet komen. tussen werkgevers, werknemers, creatieven. De mevrouw die zei... ja, ik ben misschien niet de slimste, dus Ze had wel een van de beste ideeën. Ja. Uh, innovatie. Je ziet dat de arbeidsmarkt helemaal, op dicht, helemaal dicht, uh, getikt is. Het UWV, die krijgt steeds minder geld van de overheid... Ja, je ziet dat mensen minder worden geholpen in hun sollicitatietrajecten. Um, ja, ja, en, en daar ik ben dat jij dat dan ook. met je radiostation? Wat, uh, wat ja, doe je voor hen? Wat wij doen is, uh, wij noemen het zelf broadcast for talent. Wij leren mensen hoe ze een cv moeten opzetten. Um, wij uh, leren mensen hoe ze social media moeten gebruiken, hoe ze moeten solliciteren, hoe ze zichzelf vooral ook kunnen onderscheiden. Um, en uh, ja, wij uh, zenden de interviews uh, van die mensen ook uit bij ons. Ja. Maar daarna hebben wij ook dagelijks hebben wij werkgevers die nog wel vacatures hebben. Kijk. Dus, uh, ja. en, en zo komen die mensen komen er bij elkaar. Want, ja, wat, wat, wat, wat, bij elkaar. Wat, want dan luistert bijvoorbeeld een, een, een, een ondernemer die luistert dan naar zo'n interview ja. en die denkt van die wil ik graag hebben. En hoe, ja. hoe gaat het dan verder? Nou, ja, dan ga je naar werk FM en dan kijk je bij. Uh, uh, broadcast Your Talent. En daar staan al onze kandidaten. En daar staat ook uh, ja, een, uh, uh, de kandidaten die zichzelf presenteren via een radio-interview. Yeah. Een uh, filmpje, een profielschets. Uh, en elke werkgever, weet je, het is gratis. Mensen mogen er kijken. Uh, we kunnen ook zelfs uh, door onze samenwerking met heel veel gemeentes en UWV's ook werkgevers uitleggen. Hoe ze juist door deze doelgroep aan te nemen ook kosten kunnen besparen. Yeah. Want dat is ook iets wat heel veel mensen niet weten. Vooral werkgevers weten niet dat er ontzettend veel mooie regelingen zijn om mensen aan te nemen. Als, als ik nou even als werkgever denk, dan wil ik graag ook diegene ja. graag zien. Dat is natuurlijk ja, lastig nou, met radio. Ja, maar er zit ook een filmpje bij. Oh, er zit ook een filmpje bij. Als... Ja, nou, kijk, jongen, kijk. Ja, ja, wij, hey, wij, en als, wij, ik, een als een ik nou werkzoekende hand, ben en ik kom bij jou uh, op, uh, op interview, zeg maar. Ja. Uh, hoe groot is dan de kans dat jij een baan voor me vindt? Wij uh, bemiddelen 80% van de kandidaten die zich aan onze methodiek houden. Dat moet ik er wel heel duidelijk bij zeggen. Dus ze mensen, ze, uh, binnen zes weken naar werk toe. Zo. Nou, naar werken.fm. Maar eerst nog even naar Radio 1 blijven luisteren. Nou, doe dat. Dankjewel, ja, ja. hè. He. Van hetzelfde. Goedjes. Oh, ja. Hoi. Radio 1 met Kasper. Volgens mij heb ik de heer Van der Rest aan de telefoon. Ja, ik ben, je weet, ik ben al oud. Ik heb een heel simpel idee. Ja, vertel. Maak van een werk... Uh, een werkloosheidpremie, ja. een werklustpremie. Klinkt al beter, moet ik zeggen, werklustpremie. Ja, en die betaal je uit aan mensen die ergens te werk kunnen... wat ze ook graag willen of misschien niet graag willen... maar dat wordt aangevuld uh, tot het minimumloon. Hè, dus iemand die ergens wil werken en dan kunnen ze gebruik maken... van wat net al die voorstellen waar mensen uh, die, die, die, die sollicitatie enzovoort... Maar iemand krijgt die premie die uh, dus aanvult op een werkeloosheidspremie. Dus dat hoeft de, uh, de, uh, de, de, de werknemer alleen maar een werkeloosheidsuitkering te betalen aan die persoon. Kijk. En hij kan dan zelf uh, door CV's te, uh, te, uh, te, uh, te kiezen wat hij graag wil. Ja, het, het klinkt ook veel positiever in de oren al. Hartelijk bedankt. Ja, oké. Okay. Oké, okay, ja. dag. Aan de telefoon heb ik hier... Wilco Benning, goeiedag. Ja, goeie avond. Jij hebt ik ook wat te klagen over, uh, over buitenlandse werknemers die hier komen? Ja, klagen niet. Uh, ik bedoel, iedereen mag hier komen werken. Dacht maar, ik ook, ja. Ja, ik maak het zelf ook mee. Uh, in mijn uh, ja, beroepsgroep. Uh, ik ben een Ja, oh ja, dan merk je zeker natuurlijk. Gelijk werk, gelijk loon. En een, een Hollandse bouwvakker is niet leuk. Die wil ook wel werken... Uh, ik denk dat er weinig luie mensen zijn, ja. maar die sprekers hadden ook wel gelijk. Uh, ze komen hier naartoe, ze krijgen een veel lager loon. Die mensen hier worden werkloos, nou, die kunnen hier niks meer uitgeven. En ik zie het ook, die, me, die, die, die, die buitenlanders die, die, die wonen hier gewoon bij een kluitje op elkaar... Ze gaan hooguit naar de Aldi toe, wat boodschappen doen. Ja. En verder maak je niks af. Nee, en ze sturen aan, uh, een deel van het uh, slaas natuurlijk terug naar, uh, naar het land van herkomst. Dat is, het, uh, dat is ook zo. Marcel van Damme, jij zegt hetzelfde, geloof ik, hè? Marcel, ben je daar? Nee, Marcel is daar niet, volgens mij. Nee, dan gaan we door naar uh, Koen Jansen uit uh, Maarsen. Dag. Hallo. Hallo. Hef overbodige regels op, zoals het rookbeleid, zeg jij. Ja, dat komt om. Uh, ik heb drie man moeten, moeten ontslaan. En we zijn nu dan maar drie dagen open in plaats van zeven dagen. Uh, gewoon omdat ik gewoon minder mensen uh, trek. Uh, en nu zit ik dan uh, op de vrachtwagen overdag. En dan s'avonds hebben we dan uh, een beetje de kroeg. Donderdag, vrijdag, zaterdag, soms zondag. Oké, okay, dus, dus jij moet bijbeunen als vrachtwagenchauffeur en s'avonds sta ja. je ook nog eens in de kroeg. Ja, ja. Maar ik las uit, uh, uit, de, uit de, uh, de cijfers het van het CBS dat het met de horeca juist heel goed is. Ja, dat zou dan, nou ja, het, het zou best kunnen, misschien met, uh, met hotels en, en de restaurants... maar met de cafés niet, hoor. Geloof me. Uh, okay. dat, dat, dat gaat hem echt niet worden. Dus uh, de rookbeleid uh, opheffen, begrijp ik. Nou goed, bedankt het voor het bellen. Beeld, dat is één, één van de punten. Ja. Ik kan wel een hoop uh, bedenken, maar... Heel goed. Hartelijk bedankt voor het bellen. Uh, ik ga naar uh, Richard Lamp. Goedenavond. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja, we hebben deze uitzending een oplossing gezocht om uh, werkloosheid aan te pakken. Maar we hadden eigenlijk meteen maar even met jou moeten bellen, hè, want jij hebt een glazen bol. Ja, nee, dat klopt. Nou, ik zie je sowieso in mijn glazen bol, maar ik heb even achteruit gekeken. Een half uurtje ongeveer. Asscher heeft in ieder geval aangegeven dat er zeker geen nieuwe fut of iets dergelijks gaat komen. Dus wat dan wel. Ja. Kijk, als je banen wil hebben, zou je werk moeten creëren. Dan moet er dus geld verdiend worden. En de Nederlandse economie die komt over een paar jaar op gang. Via export en waarschijnlijk via ICT-banen. Uh, en hou daarbij achter in je hoofd dat binnen een jaar of tien heeft eigenlijk iedereen een, een heel andere baan dan die nu heeft. Hè. Dus uh, je gaat niet zoeken nu in de baan die je had. Dat heeft helemaal geen zin. Maar kijk wat je kan. Hè? Wat, wat zijn je skills? Waar ligt je passie? Wat vind je nou echt leuk om te doen? En het allerbelangrijkste, maak jezelf heel goed zichtbaar. En het meest krachtige is nu, dat zien wij elke dag hier langskomen, op de social media. Een beetje de schaamte voorbij. Zeg gewoon van jongens, ik zit even in between jobs. Of eh, ik zoek een baan dus. Ja. Um, en geef dat aan. Laat merken wat je weet, wat je kan, waartoe je bereid bent. Hè? Hoe ver weg van je woonplaats wil je bijvoorbeeld. En dan zal je zien dat de mensen voor je gaan vliegen. En dat ze jou als het ware aandragen bij werkgevers. En zeggen van jongens, als je nou inderdaad iemand zoekt, neem dan eventjes uh, hem of haar. En dat is veel effectiever dan eindeloos sollicitatiebrieven blijven schrijven. Ja, jij hebt de Glazen Bol, want jij bent uh, trendwatcher. Ja. Ja, Zie je dan, als je in die Glazen Bol kijkt, dan ook uh, dat het probleem over een paar jaar is opgelost... en dat we dan een record aantal mensen aan het werk hebben? Nou, wat je nu ziet, hè, we zitten sinds 2018 in een transitie-economie. Je mag het ook gewoon recessie noemen. Ja. Die gaat waarschijnlijk tot zeker 2020 duren. Ik vrees ietsje langer, eerlijk gezegd. Dat wil niet zeggen dat we ongelukkig zijn tot die tijd. Want vanaf of weer dit jaar zie je een soort van uh, ja, realistisch positivisme. Dat mensen zelf, hè, dus burgers en bedrijven, die hebben zoiets. Ja, maar wij moeten nu die hervormingen in de sectoren in gaan zetten. We gaan niet op Den Haag en op Brussel wachten. Maar we gaan het zelf inzetten. Een soort van samenredzaamheid. Um, dus je zal zien, de komende jaren wordt er en. Die werkloosheid loopt nu nog even door tot 2014 en misschien begin 2015. En dat die rustig doorstijgt helaas. Want er zit altijd een soort vertraging in. Ja. En omdat wij heel veel bedrijven hebben in de dienstensector... ...loopt Nederland ook nog weer achter op Duitsland... ...waar bijvoorbeeld veel meer maakindustrie is. Ja. Maar je zal zien ondertussen dat er inderdaad steeds meer die, die werkloosheid... ...weer uh, aan het uitdempen is, zeg maar. En dat er dus meer mensen aan het werk komen. Maar dat gaat dus niet vanzelf. En je moet en zorgen dat er meer werk is. Dus geld verdienen buiten Europa. Dus met export bijvoorbeeld. Um, en dan moet je inderdaad zorgen... dat je Jij als werkzoekende, dat is voor een hele terechte opmerking, we hebben geen werklozen, maar we werkzoekenden, wat ja. Martijn Smit zei. Oh, ja. hey, moet je zorgen dat jij voor aan de rij staat. Ja, ja. Uh, 600 miljoen euro, wat zou jij daarmee doen dan? Nou, ik zou het heel voorzichtig inzetten, met name om rolmodellen naar boven te halen. Gewoon mensen, de buurvrouw, de buurman, waarvan je zegt... kijk, die hebben dat en dat gedaan, die hebben nu een bepaald werk gevonden. Dit deden ze vroeger. En eindeloos die rolmodellen in de media brengen en laten zien op internet wat ze doen. Gewoon eerlijke, echte verhalen. Dus niet met acteurs of allerlei bureautjes die mensen aan het werk helpen. En, nee, die een kraanmachinist bijvoorbeeld, uh, Lee Towers. Nou, Lee Towers die was natuurlijk hè, de fameuze kraanmachinist. Ja. En als hij vertelt over zijn werk als kraanmachinist, dan zie je gewoon die, die twinkeling in zijn ogen. En volgens mij zou hij het liefst weer eh, zo'n kraan opklimmen en eh, weer eens een dagje gaan draaien. En als je dat ziet bij mensen, dan weet je dat ze een beroep hebben waar hun passie ligt. Ja. En jij zegt ook, uh, hier zullen misschien ook wel uh, Amerikaanse toestanden uh, gaan ontstaan, dat je bij de McDrive binnenkort wordt geholpen door de werkloze bankmedewerker. Ja. Maar wat je nu natuurlijk al ziet hè, in de studentensteden... dat is, vind ik altijd wel een hele leuke ervaring... als je naar, naar Delft of naar Leiden... wat ik voor gaat naar McDonald's... Yeah. en daar heb je allerlei mensen... die, die een, een veel leuker praatje met je hebben als klant... terwijl ze die hamburger aan je staan te verkopen... omdat ze natuurlijk nog bezig zijn met hun opleiding... maar je ziet ook dat mensen langzamerhand bereid zijn... om alles aan te pakken. Ook als je een grafische opleiding hebt... en je hebt even geen werk ja, zorg dan maar dat je iets anders gaat doen. Misschien is het toevallig een baan als taxichauffeur op dat moment... en wat natuurlijk ook een hele mooie mogelijkheid is... maar dan moet je wel goed beseffen wat je gaat doen... Je kan als zelfstandig ondernemer aan de slag. Maar dan moet je, ja. je wel realiseren dat je echt zelf je broek moet ophouden... en je pensioen moet opbouwen en je verzekeringen af moet sluiten. Dus en ik dat, is, dat is best pittig, is. weet ik uit ervaring. <laughs> ja, ja. Jij kan het weten. Ja, absoluut. Um, ik, ja, ik, ik, ik zag het net ook weer op, op, op sociale media voorbij komen. Heb je nog wat? We zijn wel inderdaad, want uh, je zei net, de schaamte voorbij om het te ventileren. Maar dat moet je gewoon doen, hè? ventileren dat je werkloos bent. Ja, He, een beetje dat, dat me-branding of het, uh, het merk X waar het vaak over gesproken wordt. Je moet laten merken waar je voor staat, waartoe je bereid bent. Ja, en als je stil in een hoekje gaat zitten wachten tot er iemand met een baantje langskomt... dan kan je natuurlijk lang wachten. Dank je wel. Graag gedaan. En we bellen gauw weer als we weer even in de ja. toekomst willen kijken... met Richard Lamp, Trendwatcher. Zometeen hier op Radio 1 hoor je het programma Kunststof. Petra Posse ontvangt Jan Lauwers... Hij is schrijver en regisseur en staat op het Holland Festival met zijn, toneelschool, met zijn toneelstuk Marktplaats 76. Avondspits van WNL zit erop. Volg ons ook eventjes op Twitter. Dat kan op twitter.com slash Morgenavond zit ik weer op deze plek. Hou de voeten droog. En tot dan, hè. Fijne avond nog.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 Van Toe, de bestseller van Bert Wagendorp. Het oerboek over vriendschap. Verkozen tot boek van de maand door het panel van de wereld draait door. Vier sterren in de Volkskrant, vier sterren in het NRC. Van Toe, nu overal te koop. Risicomanagement 11, internet. Vaak onbewust belanden vertrouwelijke bedrijfsgegevens... via e-mail of social media op straat. Personeel even herinneren aan de do's en don'ts op internet... kan veel geld schelen.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 Een receptioniste voor 30 cent per dag? Kijk snel op irreceptionist.nl. Dit is Radio 1.